Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Heer in Boekraad met het NOS Journaal. Na het verbod op vliegen is het vanuit het Verenigd Koninkrijk ook niet meer mogelijk... om met een veerboot naar Nederland te reizen. Rederijen P&O, Stenen Line en DFDS hebben hun overtochten... vanuit Hull, Harwich en Newcastle voor passagiers geschrapt... omdat die Nederland niet meer in mogen komen. Vrachtvervoer is nog wel mogelijk... Steeds meer Europese landen hebben een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk ingesteld... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die er rondgaat. Duitsland heeft EU-lidstaten bijeengeroepen voor crisisberaad in Brussel morgenochtend. Het land wil met de andere lidstaten afstemmen welke acties ze moeten ondernemen... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. De Britse en Europese brexit-onderhandelaars lijken de deadline voor een handelsakkoord niet te gaan halen. Het Europees parlement had geëist dat er uiterlijk vandaag een akkoord komt. Alleen dan zou er genoeg tijd zijn om de tekst in alle EU-talen te vertalen... zodat het parlement er voor 1 januari een besluit over kan nemen. Maar vrijwel zeker gaan de onderhandelingen ook na het verstrijken van de deadline door. Een groot knelpunt is de visserij. De Amerikaanse ambassade in Irak is bestookt met raketten. Volgens de ambassade werd er nauwelijks schade aangericht en raakte niemand gewond. De ambassade ligt in de zwaar bewaakte groene zone in het centrum van Bagdad... waar ook onder meer de Nederlandse ambassade ligt. Naar 25 turntrainers loopt een onderzoek vanwege machtsmisbruik. Het instituut Sportrechtspraak dat de onderzoeken uitvoert... noemt het een schrikbarend hoog aantal, zeker binnen één sport... Afgelopen tijd hebben tientallen mensen zich gemeld met klachten tegen turntrainers. Het weer. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in het noordwesten valt een enkele bui. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. Morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. en Ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij Peaceful Radio Kerstshow. Dit jaar ligt de nadruk op zes kerstalbums die tot mij zijn gekomen. In dit uur noem ik Fiona Joe Hawkins met Christmas Joy Deluxe, Rick Sparks met Christmas Nights en The Joy of Christmas Classics van Crystal Veraard. Met Crystal gaan we beginnen omdat ze, de, omdat ze Sassini's Ave Maria als single heeft uitgebracht. Op haar website heeft Christel hierover het een en het ander geschreven. En dat wil ik jullie niet onthouden. Ave Maria is een universele begroeting van respect en erkenning van spirituele krachten. Die de rijken van eenheid en onderlinge verbondenheid aanboren. In deze rijken verbinden lichaam en geest zich opnieuw met hogere frequenties. Waar de ziel, net als in muziek, een meditatieve overgangsrieten krijgt. Om een hogere bewustzijnstaat binnen te gaan. Sassini's... Ave Maria heeft met Christel veraard de wereld rondgereisd en is verbonden met een groot aantal herinneringen. Herinneringen zoals een optreden op de afgelegen missie van San Borja midden in de Sonora woestijn in Californië, In Mexico of optreden tijdens een kerstconcert in het hart van Brazilië. Sassini's Ave Maria roept ook herinneringen op aan optredens op talloze bruiloften in prachtige oude kerken in Europa, de Verenigde Staten en last but not least aan een herinnering aan een viering van het leven voor een dierbare vriend in Californië. Een andere waardevolle herinnering voor haar aan deze bijzondere Ave Maria is die van een optreden ergens in Brazilië. Het was een, tijdens een belangrijke viering die werd gefilmd en de kerk zat vol met honderden mensen. Een klein meisje van vier die ze kende ontsnapte halverwege de voorstelling uit de banken en herkende Christel van de vele speelafspraakjes die ze hadden op nage, nabijgelegen stranden en wilde gewoon verbinding maken. Bij gebrek aan betere oplossing halverwege de uitvoering... ...strekte Christel haar hand uit... ...en hield de hand van de kleine Juju vast... ...tot het nummer was afgelopen. Al dus Christel in Arizona. Hele fijne dagen Christel en haar familie natuurlijk. En natuurlijk ook aan jullie luisteraars... ...in deze moeilijke tijden van de lockdown. We gaan beginnen. Je kan de playlist natuurlijk eh, meelezen op peacefulradio.info. En het verder ook... Uh, Naluisteren. luisteren veel luisterplezier You so much for listening to Peaceful Radio wishing you a wonderful holiday season This is Henny Becker wishing you, your family and friends, a happy and joyous holiday season. Free with us. And this is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. wishing you the happiest of holidays.